Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De omroep die het Sinterklaasjournaal maakt, de NTR, heeft gereageerd op alle ophef rondom de uitzending van gisteravond. Daarin zong de stoomboot als een soort Titanic. Kinderen thuis op de bank in paniek, want het water stroomde de boot in over de pakjes en over Sinterklaas zelf heen. Ik denk dus niet dat deze stoomboot ooit nog in Nederland aankomt. komt zo nee, Sinterklaas, dat geloof ik ook niet. Nee. Oeh, nou dit is echt een totale ramp. Bovendien bleek de boot nog aan de kade in Spanje te liggen. En ze moeten morgen vroeg in Hellevoetsluis zijn. NTR heeft gereageerd. Ze zeggen dat tot nu toe Sinterklaas altijd een oplossing heeft gevonden voor problemen. Dus ze vertrouwen erop dat hij dat deze keer ook weer zal doen. Zanger Pierre Gardner, ook wel vader Abraham, is overleden. Heeft zijn familie verteld aan een regionale krant. Hij is 87 jaar geworden, onder meer bekend van dit nummer. Daar in dat kleine café aan de haven. De afgelopen jaren trad hij niet meer op en leefde teruggetrokken in Breda. Een man van 27 moet 15 jaar de bak in voor het doodsteken van een Amerikaanse student. De zaak staat ook wel bekend als de Tindermoord. Twee leren elkaar kennen via de dating-app. Na een paar weken liep het contact minder goed, kreeg de student een relatie met een andere man. De man heeft haar vervolgens doodgestoken. Haar vriend werd ook gestoken, raakte gewond. De man heeft ook tbs gekregen. En de 130 winterjassen die in de bomen in Zaandam zijn opgehangen, zijn binnen no time opgehaald door mensen. Zonder uitleg mochten ze die gratis meenemen. We hangen winterjassen op aan bomen, uh, verpakt in plastic, zodat ze bestand zijn tegen de regen. En mensen die niet zoveel geld hebben, maar wel een winterjas nodig hebben, die kunnen ze komen plukken. Via social media kreeg de vrouw veel berichtjes van mensen die ontzettend blij zijn met de warme winterjas. Het weer, de zon breekt steeds vaker door. De is droog en een graad of 15. Morgen zonnig en net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de regio ontstaan er al wat files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofa en Hier 10 minuten op onthoud. En de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Petten en Schorrel. Ook hier 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lippenstift op zijn kraag.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 Veel meer waard om de, de lippen stift op zijn kaart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, zie je het op zijn staan, ja, schat? Maar jij bent veel meer waard. Wow. Lift op zijn kraag. You say I love you, boy, But I know you lie. I trust you all the same. ja